Afgelopen weekend was de Mijnmarkt in Tilburg De Mijnmarkt werd door het mooie weer ook goed bezocht Er was veel te koop en ook veel gratis mee te nemen Marco van de lokale omroep Goorle was te plaatsen Iemand een tas vullen met gratis spullen ja, Gratis, alles gratis Gratis, ja, iemand een tas hoe lang staat u er al op de Mei uh, gisteren en vandaag? Van gisteravond. Ja, van gisteren. Vanmiddag 4 uur. Vier uur. Goede zaken gedaan? Heel goede zaken gedaan. Echt top. Echt waar, ja. Laat weer werk mee. Nee, het was helemaal goed. Ja, ja. Was het niet te lang? Nee, het is niet te lang. We hebben heel veel plezier gehad. En uh, nou zijn we moe, dus dan nou gooien we alles gratis weg. Alles en we gaan gratis weg? Ja. Ja. En uh, veel kijkers gehad of uh, viel het wel mee? Nee, heel veel. En zeker vannacht. Dat was erg leuk. Ja? ja. Gezellig? Ja, heel gezellig. Volgend jaar weer? Perfect. Ja, volgend jaar weer. Zeker weten. Okay. Zeker weten. Dit is echt top. Want welke spullen had u allemaal? Nou, zeer divers. We hadden, ja, we hadden iets heel speciaals. We hadden een uh, kinderfitnessapparatuur, nieuw. Okay. Zoals een loopband en een uh, crosstrainertje. Home, Home trainer. Nou, en dat was echt, ja, dat he trok heel veel mensen. Kleding okay, ja, dat was, ja, dat was echt top en die hebben we best een aantal verkocht. Dat was echt okay, leuk. En we hadden heel veel kleding. Ja, maar niet, niet te vermoeiend? Ja, nu zijn we wel moe, maar ja. dat ja. maakt niet uit. Op, op naar een pilsje, denk ik, hè? Ja, zeker weten. Dat gaan we zeker doen. Heerlijk. Oké. Okay.